Zaterdag 31 juli 2021. Enorme drukte aan de waterkant. De binaire kanovaarders aan de start braken los. Drie kwamen op voorsprong. Ze leken wel te vliegen. Negen deden wat ze konden. De steekpedals draaiden als propellers rond. Snel, sneller, klimmen en toeren maken. Opvoeren, opvoeren riep de menigte aan de kant. Ga opvoeren nu jullie verdomde toverkollen. ZDD